Dialectofoon, zoals steeds in goede banen geleid door Lode en René. Speel met ons mee. 02-452-2185. Dialectofoon, bij Viva doodgewoon. gewoon. ...naar onze speciale aflevering van Dialectofoon op Usteek Radio Viva... ...en Radio Atlantis uh, vandaag vanuit het Smisken... ...over de grote branden in Assen. En we daar een even afvragen welk verband dat er nou bestaat tussen de oep- en biefiessen en de grote brand van as en dialectofoon. Ah, wel van de merk het gewoon een lekker plezant klappen over de pompiers en over de brand. Natuurlijk, zoals dat past in ons uh, programma, dialectofoon, op zijn assen. En we begonnen daar een babbel doen in smis, En dat is iets mis van Ailes geweest. En dat was ook altijd wie dat eraan en baan was, maar het was dan wel smisvie. En vandaag en mergen en gisteren hebben we de open en in september de kosten onze boeren Lierlijk getemd te de noepduivel en dan heeft vandaag ook iets met vie te maken want het schijnt dat in Delle dat ze dat ook lelijk kunnen stoken. En ons pompiers die zijn als een gewoon als een duivelbrand. Voor jullie alleen maar te zeggen dat het niet zo ongewoon is van die vandaag in Smisken over vier te klappen met de pompiers van as in tasses. En we hebben vandaag René erop bij ons dat gewoon is altijd gewoon is geweest van in die autofoon op te treden. En we willen vandaag ook iemand dat alles wet over de pompiers. En dat is Daniel Orlé. Daniel dan af en toe alles ba Dat te maken heeft met de geschiedenis van de pompiers. En dus is dat de geknipte man dat we vandaag moet nemen. We begonnen met Daniel beginnen. En we hem vragen. Daniel jong, sedert het wanneer zijn die pompiers in Dat is al toch al een tijdje gelezen. Hij zei dat hij man die... ...al rondlopen, wat hebben we daar gedaan, hoe hebben we georganiseerd duidelijk ...eerder daarvan in haar boeken al iets weergevonden. Dat is zeker Lode. René, goedemorgen. Ja. Ja, ja. Uh, de aanvang van de brandweer in Assen die mag, die gaat terug tot de jaren 1826... ...onder het ons bewind, toen een reglement werd uitgevaardigd... ...dat elke gemeente zich moest bemiddelen om de brand te blussen... Assen in der tijd, zoals nu nog altijd, was een uitgestrekte gemeente, maar het grootste probleem voor Assen was de gemeentekas. Deze kon de aankoop of de aanschaf van een brandspuit helaas niet betalen het duurde nog ongeveer een zestal jaar tot in 1832 er uiteindelijk een moderne brandspuit, model handpomp, werd aangeschaft. Aan het hoofd van dit korps toen stond een schepen en er waren een twaalftal pompiers. Twaalftal pompiers die betaald worden, een vorm van begin van beroepsbrandweer eigenlijk. Tot de brand van 1859 op de Schipper, toen een hele rij huizen werd platgebrand, is dat aantal zo gebleven, daarna is het aantal verdubbeld tot 24 rond 1885 echter is dat die vorm van brandweer in Assen opgehouden geweest en is in 1885 het vrijwillig brandweerkorps opgericht de eerste commandant was Carolus Viermans die man die is overleden in de jaren 1902 en dat was opnieuw het begin van het verval van het eerste vrijwillig brandweerkorps in 1900 en twaalf is aan de nog resterende personen de inhoud van de kas uitgedeeld en is de boel opgedoekt. Een paar maanden later echter is de heer Louis Boré, werkzaam op de gemeente, reeds in gevorderde ouderdom, opnieuw begonnen met de personen en het materiaal dat nog aanwezig was om een nieuw brandweerkorps op te richten. Het korps is dan verder geëvolueerd en is telkens aangepast naar een aantal zware branden. Dus we gaan straks spreken over de brand van het Velkenskot van de huidverderij Kaan, die gelegen was waar het huidige grote parking van het Gildenhof nu is. Telkens werd dus na die zware branden er lessen getrokken en werd het materiaal van het korps enigszins aangepast. In 1926 met die brand we kwamen dus tot met de vaststelling dat het materiaal toen twee handpompen totaal onvoldoende was om een eerste industriële brand geblust te krijgen. En het heeft dan nog vier jaar geduurd vooraleer een modern type, het type droevillepomp van Wasterlijn, hier in Assen verschenen is in 1930. Dat luidde op zijn beurt weer het vervoersprobleem van de brandweer in. We zien vandaag moderne wagens door de straten van Assen en verder rijden, maar toen die tijd moest men beroep doen op de wagen van de gemeente. Het viel voor dat de wagen van de gemeente afwezig was, in revisie of ergens in buiten de gemeente, en men stond voor het probleem, gezien de nieuwe pomp op een sleep was, om die dus ergens ter plaatse te krijgen. Gelukkig was een... Uh, transporteur op de Weverstraat, geen lid op dat ogenblik van de brandweer, die regelmatig zijn wagen thuis had, die kamion thuis had, die het vervoer van de brandweer kon regelen. Zo vinden wij onder andere bijvoorbeeld bij een dubbele brandmelding in 1939, dat na het bezoek op de brand, op de eerste brand, dat was een kleine benzinebrand, de burgemeester doorreed met een aantal manschappen naar de tweede brand, op Koudenberg in Essenen bijvoorbeeld, en dat een aantal brandweermensen volgden per fiets de laatste zijn zelfs mogen meerijden met een tram tot op Koudenberg. Na de brand in 1942 van het Asfalco heeft is men dus vastgesteld dat men een chronisch gebrek had aan watervoorziening. De openbare waterleiding lag er dus nog niet. En werd dus een begin gemaakt van een inventaris van al deze mogelijke waterpunten. Na, de, na dus de oorlogsperiode is er steeds een, een gemoderniseerde evolutie gebeurd van het brandweerkorps en dat was meestal de verdienste van onze erecommandant uh, Major Meert die daar dus de juiste geknipte persoon was en op de juiste plaats zat om aan materiaal te geraken. Een tweede golf van modernisatie krijgen we in de jaren zeventig onder de Randfederatie waar we dus aan tal Van op dat ogenblik modern materiaal zijn geraakt. En nu de jaren negentig, waar een derde golf is gebeurd van modernisatie, wat dus het huidige wagenpark betreft. Dat is een kleine schets hoe dat de ja. evolutie gebeurd is van ja. de brandweer in Assen. Daniel is zodanig ingenomen met de geschiedenis van de brandweer dat vergeten is van Assen te klappen. Maar we wollen dat wel leren. Zegt Daniel, uh, in tijd spraken we spreken wel van Pompierskot. Hoe zat dat in, in de jaren 18 of 1930? We waren die mannen geïnstalleerd aan de ook Kot. Andy Pompierskot, en hey, wat was dat? In het begin zat die man hier in de Waag. Dat was een gebouw hier langs de voorzijde van het gemeentehuis waar dat in materiaal was opgeslagen. Het materiaal bestaande dus uit een handpomp, een paar remmers, een aantal ladders en een aantal brandhaken. Dat was hier recht over. Recht over, dat waar dus de waag, het woord zegt dat zelf, waar dus de weging gebeurde. Ze hebben een periode gezeten in, op de Weverstraat, in de ja. oude gendarmerie, waar dus nog een bakkerij is geweest. Ja. En dat op een zeker ogenblik in 1921, als ik me niet vergis, is die, is dat, is, ging de gemeente over tot de verkoop van die gebouwen. Maar mocht de commissaris en het lokaal van de brandweer blijven gebruikt worden... Twee jaar later echter moesten ze dat verlaten. En werd er voorzien in de bouw van een nieuw lokaal. Dat werd eveneens eh, gebouwd op de Weverstraat tussen het, school, het, eh, het schoolhuis. schoolhuis van ja. en de familie Pladé. Zo, -poort, zo. Poort. De meesten van ons zullen dat nog weten hebben. Hè? Ja, de meesten zullen dat nog wel kennen voor de afbraak van, of gezien ja. hebben, tenminste toch voor de afbraak van de Weverstraat in 69. Daar uh, kon dus enkel twee handpompen staan met een kleine hoeveelheid uh, materiaal. Dat arsenaal heeft gediend tot de jaren uh, 8, 49. Ja. En toen is men begonnen met de bouw van het huidige arsenaal op de Arsenaalstraat, toen nog Kwaag had genoemd. Eigenlijk stroombonden, nee. Eigenlijk stroombonden, ja, ja, ja. Klopt. Dat was maar wegsken, hè? Je kost vanop dat bergsken aan een tak van de huizenkast zie hè? Ja. In, in aanvang was het arsenaal dan nog verdeeld in twee stukken. Een gedeelte voor de brandweer en een gedeelte voor het wagenpark, toen het wagenpark van de gemeente. Naderhand is dus uh, het wagenpark van de gemeente daar verdwenen en kwam het arsenaal volledig voor de brandweer. En dus in de jaren 80 heeft men dan een grondige renovatie gedaan van het arsenaal, wat dus de huidige toestand betreft. Ja, zegt Daniel, en als naar brand was, hoe, hoe wisten die minst ja, dat dat brand? Dat is wel interessant, we gaan een keer weer in de tijd, want daar ja. nou zaten we al vredig dicht. Hè. Ja. Het arsenaal, dat weten we staan, maar hoe dat er in de tijd was, we moeten ook van de, Van de Weverstraat nog iets zeggen. Maar het heeft dat dus zelfs boré genoemd, en dat werkt aan de gemeente. Dat was eigenlijk niet een oprichter van het Vrijwillig Corps. Zijn foto hangt een liever in het Arsenale Dat was een actieve mens, maar dat was dat langs talen kan. Dat woonde op noek van de kalakhoven en de Nuustraat. Daarna had hij een patisserie, daar verkocht hij met massa's assenkoeken, Dan deed verzekeringen en hij werkte op gewandhuis. Tussendoor was hij nog officier van de brandweer ook. En uh, Louis Boré, dat huis is later de apotheekburene gebouwen een stuksken. Maar het andere, dat was wat de riemakers zijn nu bage zitten, van noordelijker. Dat groot gebouw in onze ogen in de antwoorden. Vierde goeie. Like ik de boerentoren van Antwerpen, daar ging ik me naar zien en dan zei wat is dat nou tegen al die wolkenkrabbers? Raak je niks. En daar stond dat huis. De kalkoven dat was smal. En daar stond dat huis van Louis Boré. daar zijn nog foto's van. Dus een dubbel vitrine, een koekdas natuurlijk en een patisserie. En Louis dat was niet een commandant van de vrijwillige Brandweer. In dat tijd, heel een tijd na nog, zijn de vrijwilligers altijd zelfstandigen geweest dat in As moesten werken. Want dan had ze geen zin dat ze lid waren van de pompiers als het in dag brandde en ze werken nergens in Brussel of op een ander. Dat ging niet. Die lieten vallen wat afvalt en roef, Die kwamen gelopen of per verloor. Na de verzamelplots, na het arsenaalken, of wat dat ze moesten zijn, om te vernemen waar ze naartoe moesten. Daniel had het al gezegd, per volleau of zelfs met een tram, van Blijheid om gaan te blussen. Ja, de maar dat... dat bestond de signalen voor, voor de mensen op te roepen. En daar willen we het nog een keer over hebben. Ja. Het allereerste was het mondeling overbrengen. Maar dan hebben ze een keer gepast, in elk parrochje staat er een kerk. En op elke kerk staan een toren en in elke toorn hangen klokken. Dan hebben ze gezegd: als ze me aan een keer loonen, dan weten de mensen dat het brandt. En als je meerdere klokken hebt, gelijk in er vier, hier en buiten gebruik, zodra dat nog elektronisch bedien werden, maar in de tijd was dat met zielen. En om noek van de met willen de familie vertoemen. Veel vertoemen. Dat is na. Nou dat huis, waar dat ding is, het is nog van een vertommen eigenaar. Maar hij woont erboven, binnenin. Daar, dan ook. Dat was zo'n kramachtig winkelken. die verkochten porselein en 1200 voor onder bloempot te zetten en blokken, olopblokken en vravenblokken enzovoorts. En Oostenbroek. En Danen woonden dicht bij de kerk. En dat was één van de vier klokkenluiders dat er waren voor mij een lijkdienst. Met volanteuren te loon moesten ze met vieren zijn. En dan liep hij naar de kerk en daar loon. En dat was een speciaal klokken dat de hadden, één van de vier. En dat gaf de signaal de mensen uit. Brand gezet geweest. Dan hebben ze klaroen aangekocht. En dat was een giel organisatie. Hier is zo'n klaroen. dan is Bakkans 100 jaar oud. Hij is van 1902 zeker. Rond het jaar 1900 ja. zijn de eerste in het korst binnengekomen, ja? Voor de leken op zo'n Klaron, zeggen we al dat tegen. Er kunnen ook trompetten zijn, daar kunnen maar vier noten op spelen. Daar is toch geen ventielen op, hè? via uh, instrumenten verlingen of te verkutten. Daar kun je do, mi, sol en do opspelen. Maar ze aan de veu, signalementen, speciaal de claironblazers dat er waren, die liepen dan rond en die blazen zo'n sonnerie. Ik heb van de wijkszus een accident gehad, ik ben een tand kwijt en daarmee kan ik er niet meer goed op blazen, maar gewoon toch een paar noten proberen. Sol ben ik begost een lege doo en een ogendoo. Dan hebben nog Mie en Sol oger. En de meest al die sonoriekjes. Als de man uh, op stap zijn met of November of met een Barbara, werd er nog altijd geblazen op zo'n Dat is dus een origineel stuk van As, dat 100 jaar oud is, en dat in gebruik geweest is. Maar vertel ik je Daniel, hoe dat dat in zat. Laat ons nou zeggen, in Walvergoenbrand. En daar komt een gebuur gelopen, waar moest aan een wen? Op het moment dat er brand ontstond ergens in de gemeente, dan moest de persoon, een gebuur of een ja. familielid, ja. moesten per velo meepie uit, of wat dat ook was, ja. moest aan bij René van komen René Mestag, ja. komen melden, dat was de chef Claron. moest die komen melden dan branden. René trok zijn schoenen aan en begon te lopen in de Nieuwstraat en op iedruk van de straat begon te blazen. En ja. hij moest lopen tot de volgende Claron en hij moest ervan verzekerd zijn dat hij uit zijn werk kwam en dat dan op zijn beurt buiten kwam voor zijn toer te doen je te blazen dat de manschappen verwittigd waren. Als ieder zijn toer gedaan heeft, moesten zij naar het arsenaal komen gelopen op de Weverstraat en moesten zij dan al lopend weer met de handpompen naar de plots van de brandkamer. En daar aangekomen moesten zij dan de, de nodige zonreis blazen, het water geven, het water te stoppen. en uh, het dus het moest een goede fysiek hebben, maar daar komt het veilig op, nee. Ah, ja. Ja. Als je bij ze moet beginnen te blazen, dat gaat niet. Hè? En dat gebeurde... Maar... Dat dan mee een aflossing gebeurd, dat was wel fijn gevoel. Dat ge... gebeurde volgens plan, uh, Daniel, dat was zo... Daniel ja. moest lopen van die ja. naar daar. Iedere klaron had zijn straat naar het moest doen en als ja. zijn straten gedaan waren. En hij was ervan verzekerd dat zijn collega uit zijn bedreiging gekomen was en buiten kwam. We moesten zelf zich begeven naar het arsenaal om daar dus te vertrekken met de manschappen. Ja. Ik heb een paar namen op, ik zie hier meneer Boelpaap zitten, dat kan best zijn dat deze Claron een grootvader geblazen heeft. Want ja. Staffakaisers, een zelfstandige, patisserie, hein? Staaf, de grote bakker van dassenkoeken in zijn tijd, daarom was trompet, daar speelde trompet bij de, bij de gilde en dat was cleroenblazer. Dus daar liep den rond tot aan dat volgende punt en daar moest zien dat er licht wordt. Dat er, er uh, licht stoken werd, dat een bepaalde pompier toch wel wakker was, voordat hij zijn taak gedaan aan het arsenaal liep. En dan begon het aan anderen te blazen. Je kunt pasen, dat was een geel organisatie. Ik ken in mijn kindertijd toch nog het Zwetteken van Hemelrijk. Okay. Daar woonden op de Weverstraat, neufens voor Kalarut, in zo'n huisje de rechterkant van de Weverstraat, hè? dat dus de verbreding geworden is naar de Spiegelstraat toe. Dat was ook maar een weg. Dan heb ik nog weten rondlopen en uiteraard ook René van Pollockes. Dat was de jongste broer van mijn grootvader. De mestdagen zijn in as de van Pollockes. En dat komt omdat de stamvader Leopold mestdag een klaar manneke was. En daarmee was dat Pollocken. En daarna negen kinderen, dat waren allemaal de van Pollockes. En zijn vrouw ooit Annemaria maria Peters, en dat was van Blorekot hier. en daar zagen ze Marianne Pol tegen. Hmm. Dus dat naam en Polva Pollockes, zijn moeder was net een dochter van Leopold Mesdag, mee was Polmeert, geen Polmeert, maar Polva Pollockes. Zo ver ging dat voetsen. Nou, is dat natuurlijk gedaan. En René, dat was een, een bedreven muzikant en nog dirigent geweest van de Harmonie Sint martinus en zo En dat was een klaaf vinnig menneken mee nachtnerveus nerveus kunt pasen Dat nog nogal gelden met zijn kleron vergaan te blazen. En René dag. heeft dus geblazen, Gustave de Kizer, het Zwetten. En dan later Gerard de Brand, dat oprichten van brandweerkorps boven komen dus Ik is. Een idee dat er appartementen waren, of hier. vier, En dat er allemaal vier. pompiers waren, dat woon, ja, inderdaad, ja. Ja. dat woen Dat wat de brandweer waren, aanvankelijk. Hè? Ook uh, Gerard woen daar. En Gerard, dat is de leste man dat... Vallig een heeft. Geblazen nog ja. nog geblazenheid. En daarna we uh, Daniel een keer gedaan in zijn oordagen, en wel hebben we hebben dat opgepakt. Ja. En na de post komen we dat proberen een keer laten toeren. Dat zijn de verschillende meldingen. Lode zal ja. ze dan daartussen zeggen. Ja. Het brand, als, als brand, wat als ze dan blazen, allemaal met de hè. En dan als ze op de brand waren, het water geven, de lansen openzetten, dat wit geblazen en als het gedaan was water af, dat werd ook geblazen. Allee, ja, zo een beetje op zijn militair gedoen, alhoewel de brandweer altijd uh, een beetje half militaristisch als ze buiten gingen, gingen ze schoon op rood, ze hebben een kipje op, hè. het is een beetje afgekeken van, van het militair regime. Alhoewel dat men toch een vredige bewondering moet hebben voor die mensen dat dat al die jaren gedaan hebben. Hè. Dat zomaar maar vrouwwillig nazender nou voor de moment en met me laten vertellen, de huidige commandant met de twee veurgeschoven posten van Zelk en van Dilbeek, met de vrijwilligers en alles samen. Er zijn voor de moment al bade 30 beroepsbrandweerman in As. Stel dat veu, bij 30. En het totaalkorps bedraagt een dik honderd man. Daarvan zijn er nog zeer veel, uiteraard. Hè. In Asse Centrum de meeste. In Zelk is dat miniem. In Baigaard, in Dilbeek gaat het een beetje een beter vrijwilligers te vinden. Maar het is ook een traditie, het zit een beetje in de families, het werd van vader op zoon deugen gegeven, in de veronderstelling dat de zoon de zaak van de vader doet en in als blijft zelfstandig werken. En uh, we moeten toch vrije bewondering vormen, de mee als die mensen van hun kas, van hun vriendenkring te sparen in een tijd rondginken voor hun cinemavertooning of voor hun grootbal, dan niemand het huis stuurde. Nee. Ze deden hun uniform aan. En ja, dat, gaf, dat gaf wel wat verf en gezet. ja, dat kan bij mij ook veel vallen. Niemand ziet geen brand. Nee. En een anekdote, want ik moet tussen ik inkomen. in komen, want ik ga er ook mee ophalen, want als ik begin, dan kan ik niet mee stoppen, dat weet je. Uh, een anekdote dat is, als ze in een taart gingen blussen, en de brand was gedaan en ze kwamen nog mee, en ze met een vijg op hun gezicht en zo weer, dat ze niet gingen douchen of wassen. Maar ze gingen direct in groep die een of ander café in het centrum binnen, ik zie er dan nog, ik weet niet hoeveel, hoe zwet van de brand zitten in de Bellevue. En dan werd de innerlijke brand geblust. Dat waren de naredes. En bij een begrafenis van een pompier gebeurde het dikke dat er s'avonds nog een koppel tegenkwam, dat nog op gang was. Veel verdriet weg te drinken. <laughs> maar nou is dat gedaan, schijnt. Het is allemaal ja. serieuzer en professioneler geworden. Daar werd er nog veel van geklapt. Want dat wil ik goed nog zeggen. Paul Meert, Paul van daar heeft enorm veel gedaan. En, maar Paul kost maar van één ding klappen. Dat was over de brandweer. Dan nou mocht daar een voetbalmatch geweest zijn. En de mensen klappenden van allemaal. Binste twee minuten zat Paul in een brand. Hè. En je moest hem maar naar en hij wist er alles van te vertellen. En zijn moeder die was in 1418, in 14 dus, gevlucht naar Engeland. Met Paul, met en zijn, zijn broer en met Julie. En die hebben daar vier jaar gezeten, saveer, hun vader daar was in asgebleven. gebleven. En als die weer kwamen, kostten die goed Engels. Hè. En daar heeft Paul ook een beetje gulpen. Paul was perfect Engelstalig. Na de bevrijding was dat al niet. En hij was bij de burgerlijke bescherming eraan een ander naam een Noorlog. De mee is nog niet opgehaast geweest en hij is een heel oorlog in As gebleven en is zo stil ik aan het idee ontstaan van de pompiers van As beter uit te rusten. Want Paul was eigenlijk van beroep een schaanwerker-meubelmaker. Maar heeft dat nooit niet gedaan hij is altijd wat de brandweer is en commander commander, aan ze tegen hem hè. onze commander ja. dat is nog een schoenboot en een commander de commandant en ja, ja. ik kon ermee ophalen. Waar <laughs> eh, we waren eigenlijk bezig met dat brand eigenlijk? Ja, he. het melden van brand ja. en we hebben dus om te avond dat dat eerst met de klokken ging, ja. hè, dat dat ten ging met de kleuroon met de ja. en ten den waren de sirenen. De ja. sirenen, ja. Daniel, de sirenen. Dus met de mobilisatie is dus uh, de passieve luchtbescherming opgericht geweest. waren dus meestal wel vrijwillige pompiers zelfstandigen natuurlijk, die daar een aan deel aan namen. Uh, die werden opgericht dus om... Op het gemeentehuis wachten doen, dat was een soort van serge-gebouwd gemeentehuis en daar stond dus ook een, een serijn op. Ja. Dus dat was in het geval van als de Noordochtse uitgebroken, dus, wat dus later ook gebeurd is. Dus vandaar dus het, de, de vliegen zien te komen en dus op een zekere manier die serijn doen te werken, zodanig dat de bevolking op de hoogte was dat er dus gevaar kwam. Ja. Na de oorlog zijn die serijnen dus overgegaan naar de civiele bescherming en zijn dus overgedragen aan de gemeenten voor het gebruik door de brandweer en dus meestal gaf men vier tonen voor een brand te assen en twee tonen voor een brand buiten de gemeente ja. Uh, wat je met daarover had, René, over ja. dat fameuze takketsel dat die van boven op tak van het gemeentehuis moesten staan. Dat was een soort zeiden, van uitkijkpost. Ja. Planken op tak. En daar kosten die mannen zeker zien ja. Ja. wat er, wat er gebeurde. Ja. De sirene op de kerk, die is later nog gekomen. En dat was de passieve. De eerste stond Passie... alleen op het gemeentehuis. Passieve bescherming Dat was een voorloper van de civiele bescherming. Ja. ja. ja. Goed. En de sirene is ook lange tijd geklapt, als trakie blijst en de stijl. Dat was ook uh, een zekere uh, dingen aan verbonden. Ja, vier keer, uh, vier keer. Dat, was, dat keer was zo de gewoonte dat ze vier keer in en als het fias was en twee ja. keer in van buiten. Ja, als, ja. Ja, ja, ja. Maar nu hadden de vakantie niet. naast nice is het na, nice stilalarm. Nee, inderdaad inderdaad stilalarm omdat er dus ook veel reclamaties kwamen van de kliniek, van bewoners. Dus dat de kinderen wakker werden van het lawaai van de sirene natuurlijk. En men, nu, normaal gezien, zet euh, men ze nog in werking. Nu staan ze op het arsenaal zelf. En zet men ze in werking van 7 uur s morgens tot 7 uur avonds of tot 10 uur. Ja. Normale werkuur, laat ons zeggen. Ja. Zeg Daniel, nog uh, van niet gesproken van de pompeers. Waaraan kostte er dat dat pompeers waren? Ze hadden dus een helm en ik heb eerlijk dat hier op tafel leidt. Mm. Aan zijn zus van en aan de, de brand te gaan. Maar ze gingen dus met de persoonlijke uitrusting. Ging ze dus... Na de brand, gelijk waar dat ook was, was binnen of buiten de gemeente, maar liepen ze dus naar de brand met lagen eigen uh, kleda. Alle school dat er aan was, was natuurlijk veel lagen. Hè? Oei, oei. Dus dan alleen uh, een kp en een helm? Inderdaad. En hun eigen botten? Nee, geen eigen botten. De, me de meeste hadden geen botten, want dat bestond niet. Dat was te kostelijk. De eerste zijn maar aangekocht geweest in 1939 en verdeeld geweest onder de zogeheten sapeurs. De man dat dus in het vier stond. De sapeurs. De kracht van de ontploffing van 1918. Eh, we vinden in de archieven weer dat de, als gevolg van de ontploffing, dat de plekkera van Taatgastijs toen naar beneden gekomen is. Stel dat we wat een kracht dat hij moet gehad hebben heel de beplostering afgekomen en ze vonden nadien dat al veel schoener was, zonder plek eraan en ze met hem aan zo laten staan. Dat was een goede kant aan de zaak. Ja, we men al een beloofd van de sonneries te laten oren, het wil de manieren van melden en een aantal andere dingen. En goed, na ja. oren hoe dat Gerard de Brand, de man dat tot liste was en dagen, alle dagen zei je oefenen op de sonderies hoe dat ze dus achter volgens het verzamelen uh, bliezen, het geef acht de groet aan de vlag de brandmelding het geven van water en water af dus zes sonderies verzamelen, geef acht Groet aan de vlag. En de vierde sonnerie is de melding van de brand. En dan water geven, dat was natuurlijk belangrijk. De vijfde sonnerie. En de leste sonnerie is water toedroon, water af. We luisteren naar deze sonneries. zes sonneries. De tweede grootste brand in de geschiedenis van As heeft te maken met de brand op de uitige parking van het Gildenhof, namelijk de brand van de leerlooierij Kaan. En dat was op 24 februari 1926. En daaruit... René ook weet tien het ander over weergevonden. In alle oude encyclopedies vinden dat in Assen leerloerijen waren. Hè. En landbouwproducten zeggen ze en oep. dat is allemaal verbaal. Maar wat was nu een leerlooiraat? Dat was taneren van de koehuiden. In drengputten steken en dat lijf van maken. De langs de overkant van het uitige Gildehof, dat was het magazijn, daar werd het afgewerkt product binnengebracht. Het is ermee dat Gilda Donnersten met ijzerbalken en pilaren ondersteund is, omdat de camion gelijkvloers binnenreed. En daar stonden de persen was ze het leer nog niet deudronen. De muren zijn 52 centimeter dik langs de buitenkant in de kelder. Voor dat gewicht van de poetrelstaven en de camion daarboven boven reed. En dat was het afgewerkt product. Dat wil zeggen dat daar geen salpeter in de muren zat. Dat is best bewaard gebleven. Maar langs de overkant, wat dat afgebrand is in 1926, daar waren de drengputten, daar bezig met dus ze het zaad en wat weet ik allemaal, om de koeluiden te bewerken. En dat doet een tannerie-dassen. Kaan heeft dat gekocht in 1917 en het is dus afgebrand in 26 en is in 28 failliet gegaan. Zijn juiste naam was Siegfried Kaan. Dat lijkt me van Duitse afkomst, maar hij woonde in Brussel. In tegenstelling met Bakaitan, wat dan de werkliedendepo is, dat was Tanneriedassa. Daar bewerken ze de koel uit, maar niet veel lijf van te maken, maar voor het aard af te krabben. En dat daar dat werd ge, gedeporteerd naar, o, naar Engeland. En daarvan mochten ze de bekende brummels oeden. Het feuter precies, van dat koeiaar. En, en daar werken veel mensen, zowel Bacaytan als Kaan. Dus in 1926, en, en als hij kocht, dan noemde hij het tannerie en vernisserie. En bij hem was het een tannerie-das. En hij is dan in 1928 failliet gegaan. En de gebouwen van het Chilnof, dat was de stapelplots. Al de rest heb ik eigenlijk niet meer weten staan. Twee verdiepen hoog, plus een zolderzijd, Daniel. En dat stond vierkantig in brand, hè, in 1926. Met de clan middelen Nassan, dat was niet simpel om dat te blussen. En bij elke brand moet je geluk hebben met, met weer, met de windrichting. En na de wind ten verkeer gezeten dat kost best zijn dat Nelle van Nustraat mee afbrandt. Want dat doen dat er tot achterin, gezien de parking, tot achter Heuningsdagen, Pieken van de roe van vrugger. En als het straks de andere kant komt, kost de kalkoven mee. weg, ze te boven gebrand hebben. Hè. Want dat waren allemaal oohuizen en boerderakens. De, de kalkoven zijn nog een smalle baan geweest. Ja. Ja. Uh, Daniel heeft dat beetje gezegd dat uh, na iedere brand, dat ze dan toch bepaalde lessen trokken uit uh, de geschiedenis. En uh, dat ze dan toch bepaalde maatregelen namen. En inderdaad, wel zien in ook, uh, Daniel, dat uh, als gevolg van dat brandvak dat ze inas toch proberen van hun pompen uh, te veranderen. Dat klopt inderdaad. Ze dus, zeggen dus ook in dat ze met het uitleggen met dat dus die en toen toestand met een tweepanpomp wat er niet meer kwamen en uh, men zocht dus naar ander materiaal en uh, men ging dus naar Brussel om een, bij de firma Wasterlijn... ergens gaan te zoeken achter een nieuwe pomp dat was de zogeheten Drouville... pomp die gekomen is die pomp die was gemonteerd op een sleep en die sleep die natuurlijk die moest, die moest vervoerd worden maar men had enkel de beschikbaarheid van een vrachtwagen van de gemeente en het probleem, zoals ze er straks al aangemeld hebben, was dat als die camion die buiten de gemeente was, dat was een serieus probleem. Dat was feitelijk het begin van het vervoersprobleem van de pompiers in As. dat geduurde tot, tot ongeveer de jaren 40, toen min of meer een vast vervoer, het was niet, niet zo verdreven, verroot, maar toch een, een zeker van vervoer uh, is ingesteld geweest. Ja, Daniel, ik lees in de verslagen dat de mannen van As de brandwakan alleen niet gaan kosten ja. En dat ze nog een keer een beroep hebben moeten doen op de Brusselijs. Ja, dat klopt. Als ze toegekomen zijn binnen een kwartier na de oproep, dan moesten ze een beperken tot het bevraan van of bewaren van Duizen van Newstraat, zoals er negen gezegd en kosten ze maar blussen met water dat er was enige dat ze gedaan hebben, dat was dat ze daar op wat mogelijk hebben. Dat waren onder andere een paar bouderijen en dat ze de biezen en het gerief en nalum buiten gebracht hebben of buiten geslepen hebben en geprobeerd hebben van tafel wat ze kosten. Met gerief, dat zijn ondertussen natuurlijk de pompiers van Brussel opgebeld, dat toegekomen zijn ongeveer een drie een daarna. Met twee jongens ze hebben dan een lijn geleid van aan. Gillenhof, dus de Kallekoven, de ja. de Stierweg, totaal de brandpunt in aan het gemeente Nijs. Daar stonden gelukkig vol water, zodat ze al een zekere vorm van blussing kosten verrichten. Als dat punt leeg was, dan nemen de Britsleis zullen er zet en nemen zullen luiden, er leidt de Nieuwstraat. Dus van de Kallekoven, er leidt de Nieuwstraat. Tot aan de put dat zich bevond op het Geuzenkerkhof tegen de muur ja. van de Nieuwstraat. Ja, dat, was het, put. dat was een put. Dat kost ongeveer 100.000 liters water bevatten. En daar hebben ze dan met man en macht uitgetrokken om het volledig bedrijf kunnen te blussen. Uh, daar we ook gesproken dat ze juist de stoomketel. En het stoelmachine van de fabriek uh, kunnen redden. Kun, kunnen redden nemen. Ja. Maar voor de rest is de fabriek volledig afgebrand. Ja. En gelukkig is dat stoelketel niet ontploft. Hè. Ja. Dat was, dat was vaak wel een bedoeling, dat ze dan gevrijwaard kunnen nemen. Er ja. is ook sprake dat de wind van over de nat kwam. Dat was een geluk, want het vie dreef vaak de fabriek in. En hoe getijnen verklaarden dat over de kalkoven een tapijt van assen en vie werden overgespeven, over dat het niet schoon was te zien. Ja. Maar gelukkig is daarin geen ves brand ontstaan en hebben ze kunnen beperken tot fabriek zelf. Ja. Daniel vertelt dat toch een interessant gegeven dat ons niet bekend was: ja. dat is het bestaan van de brandputten ja. nas. Ja. Eindelijk, als je dat vertelde, dat was dus een brandput, ter hoogte van de firma Polet, moet dat uh, ongeveer ja, ja. zijn. De Geuze kerk of recht over ja. een tempel. Ja. En dat put, dat werd gevoed de het dak van de kerk. Dus alle afwateringen kwamen daarbij in en liep over dan in de bijzen, maar dat werd we gevoed de het dak van de kerk. Je weet Daniel, als we een beroep doen op de Brusselijst, dan uh, uit dat uh, stijtten, want die man hebben die over, over en twee geschreven en die hebben een formidabele factuur gestuurd uit de gemeente Van As ja. en dat hij ook nog wat daar gaat precies. Zeker en vast, want als hij dat ook. Als As moest buiten zijn uh, derpgrenzen uh, gaan blussen, dan sturen ze ook een factuur naar de betrokken gemeente met de uur van het materiaal, het sleet dat er was. En de betaling van de manschappen hebben we allemaal gefactureerd. Als de Brusseleis hier gekomen zijn voor de blussen, hebben ze natuurlijk ook wel een factuur gestuurd. Het pikant detail was natuurlijk dat ze dra vier keer moeten aandringen nemen aan de gemeente voor de betaling te doen, want ze zagen in Brussel niks. <laughs> ja, maar ja, hoe zou zij je zelf zijn? Hè. Dat was ook een rekeningbaan van Een ja, Redelijke woege. Ja, ja. ja. Dat was al van in het begin, Dat was al brandplus. van in het ja, begin. Dan op de plein ga afvragen. Dan Brandput, wat was dat? Hè? Ah, wel, dat, is, dat is daarna nog. Of dat er nog water in staat, weet ik niet. Maar dat is het van het gemaken tot op het plein zie je dat, daaronder zit een grote brandput en er zijn twee deksels, daarna met de roe over overdekt zijn en is toch van Duitslands Rozenover. rozen over ja. maar daar is nog een grote brandput en dan is in de aantijd in 1926 gebruik geweest, ook veel lijg te trekken. Uh, andere mogelijkheden waren, vijvers enzo, dat zullen we eens hebben zien met een brand van Asfalco. Ja. Uh, inderdaad, we komen naar de derde grote brand dat in onze aanhalen toch vermeld staat en dat is na zal van de wijk 60 jaar geleden zijn, ja. want op 3 september 1942 in mijn of Van Beuzen, brandt van de asfaltfabriek een asfalt van As. En dat moet toch wel tienentander geweest zijn, Daniel. Zeker en vast. Dat is meest dat in, in de minstnullige dag van As nog altijd zit. En we lezen erover in de verslagboeken van de pompees het volgende. Eerde moindag rond vijf uur werden wij opgeroepen tot het bestrijden van een geweldige brand uitgebroken in de firma Asfalco gelegen aan de Meulenstraat te assen. De verkenning wees uit dat het niet mogelijk was met de beschikbare middelen de blussing te verrichten gezien er van de erf van de producten. Uh, de ingenieur van de fabriek gaf toestemming we de pompier van Meulenbeek in brussel roepen met een, een, een, een mechanisch schuimprocedé mee te brengen. Intussen waren onze mannen tot een aanval overgegaan ten einde de gebouwen te vrijwaren, waarin zij grotendeels gelukt waren. Zoveel mogelijk werden de ontplofbare vaten ontremd vanuit de gebouwen, als ook de citernewagens werden in uitbreik van de vlammen gebracht. Bij de aankomst van de Brusselse pompiers was er een, tijd, was een lijn aangelegd vanuit het via de spiegelstraat naar de fabriek, alwaar Molenbeek zich opgesteld had nevens onze mannen intussen dus een, st een stelling hadden gebracht en een lijn hadden getrokken naar de tramstations waar dus ook een zekere watervoorraad was voorzien. Anderlecht... Van de Stoomtram van in hè? he, Ja, daar ja, ja. ook nog. Anderlecht van water van Kerkhof naar het Gemeinde Nijs, ten einde de watervoorziening te verwezenlijken, dus men werd terug beroep gedaan op die beruchte brandpit. Ja. Terwijl onze luitenant, toen nog luitenant Meert, de stadsleiding der Vlaamse, uh, der Vlaanderen opende, dat gebeurde hier onder andere voor de deur. de, de deur, he, de grote put laag naar Oostende, Meert toen opende. Open Met he. het opengedaanlijkste van Thuis, de watervoorziening was al dus verzekerd. De lijn van de Brusselse brandweer is tot zondags in dienst gebleven. Duitse pompiers kwamen rond 8,5 ter plotsen met een aantal pompen en werkten van 10,5 op de vuivers van het kasteel van Van Innes in Warebeek. Sanderdaags ja. vertrokken zij met Die rustige vauwens. deel van hun, van hun grief omdat het gevaar min of meer geweken was. Het duurde tot Sanderdaags in de namiddag vooraleer de laatste vuurhaarden bedongen waren. Op zeker ogenblik bestreek de vuurhaard een oppervlakte van een hectare groot en was op meer dan 50 kilometer zichtbaar. Ja. De schade aan de fabriek en de installaties werd geschat op 2 miljoen van de prijs vuurlog. Daniel, ja. er is uh, nogal wat geschreven over de oorzaak van uh, Dan Brand. Er is zelfs, uh, Nikki gezegd dat dat een uh, sabotagedaad zou zijn geweest. Maar dat is vermoedelijk fantasie. Want er zijn nog wel andere getuigen opgedoken dat dat het ten stelligste moeten tegenspreken. Wat was de oorzaak eigenlijk van Dan Brand? Ik meen dat de oorzaak feitelijk nooit is vastgesteld. Maar algemeen mag men aannemen dus dat het belangen van het fabriek, uh, dus de, de onderzoek zal geweest zijn. Maar ooggetuigen vertellen dus dat het zou zijn een, een ongeval van een nachtwaker die zijn tour moest doen om dus de vuren aan te houden zogezegd en die daar een lantaarn uh, bij zich had, die zou ergens afgevallen zijn en zo zou de brand normaal moeten ontstaan zijn. Uh, het verhaal dat in 1982 verschenen is, al zou een... Uh, een, sabotage een sabotagedaad zijn uh -huh. daar worden grote vraagtekens rondgezet uh, ja. Ja. we gaan over naar de vierde grote brand in Assen in uh, 186 uh, juni dus 65 is er de Inno brand in de stapelhuizen van uh, Zellig dus recht, recht tegenover de huidige op de gewezen al kazerne van Redingen. Ja. Daniel, jij vindt daar in je verslag ook nog tien en over weer. Dat moet toch nog een serieuze brand geweest zijn? Eerst moeten we zeggen dat in de jaren 60, begin de jaren 60, zien we langs ons Cotesi verschillende van de grote magazijnen zitten. Dus dat was onder andere in Zellig het geval. Maar je doet ook de grote Pripa-magazijn eh, aan Dottestrade de Internat. En in de jaren 60 zien we dat er op verschillende plotsen van die magazijnen volledig uitbranden moet rekenen in die momenten waren dat grote opslagplotsen, waren dus niet gecompartimenteerd, was er geen detectie. Nog businstallaties waren dat dus open, grote ruimten, gewoon overdekt, waar dus diverse goederen werden gestockeerd om naderhand gedistributeerd te worden. Dus ook bij de brand van Zelk was dat het geval, uh, dus in grote ruimte. En uh, op dat moment, dus dat was uh, in juni. In 1965 zijn de eerste pompiers van Meulenbeek naderhand die van Brussel, die van As, en dan later de civiele bescherming nog bouwgroepen geweest. Was er ook in het begin een probleem met water natuurlijk, zoals ik eens niet vervalt. En we zijn dus, voor een, uh, verder te helpen. en we voorzien in de kazerne van Zelk het zwembad, het aanwezige zwembad en bestaat het water waterweest te En alle mogelijke waterveelheden dat ze in, in de kazerne verraden hadden, hebben we aangesproken. Tijd tot zanderdaad is geduurd hier dat faalijk alles zo de geblust was en dat de uh, verschillende uh, pompierskorpsen mochten naar huis vertrekken van haar. Ja, en dan noemen ja. we de grote stap, want uh, op 29.10.80 is er een uh, meubelbedrijf op de Kalkoven, uh, de firma Astraform met name, dat uh, tot puin is eruit en ja. dat dus uh, in brand is uh, gegaan. Voor ons heeft de naam Astraform wel een speciale betekenis. Ja. ...omdat we daar meer dan één keer mee geconfronteerd geweest zijn. Zowel hier in As twee keren... ...als één keer in Eschern... ...dat was de laatste keer dat het bedrijf... ...het moederbedrijf terug is, is afgebrand geweest. En hier hadden we te maken... ...op de eerste brand in 83 hadden we te maken... ...met een volledig uitslaande brand... ...en waar dus de gemeente vaarlijk mag een keis branden... ...of ze aan geen enkele mij mee. Namelijk omdat het bedrijf... ...vaarlijk palende was aan de technische dienst de technische dienst, de waar dus de kamions van de gemeente en autobussen in voorkeren waren opgeslagen uh, in aanvang en natuurlijk moeten dat vrijwaren en we nu ook moeten de achterbouw van de verschillende huizen die palen langs de andere kant van het bedrijf ook moeten kunnen vrijwaren met die natte sporten en van het ogenblik dat we dus genoeg water aan zijn dus de volledige blussing kunnen aanvatten wat dus ook tot geduurd dat in achternooen in de, de brand volledig geblust was. Ja, en dan moeten we uh, nog een draad al jaar wachten. In uh, 26, januari, 26 januari 86 uh, staat Zelk in brand, want dan is er op de Doornveld, de grens van uh, Zelk en Reiligong, is er het uh, auto bedrijf dat uh, in brand staat, Bomako. Dat was op een donderdagavond rond een uur of zes, het was vriendig slecht weer, Aangel, reigen, snieren, al dat je pas kunt. Krijgen we dus rond de zessen een oproep voor een uitslaande brand in het aardmagazijn van de firma Bomaco. Als dus onze eerste mensen ter plaatse gekomen zijn, hebben ze gezien dat dat voor ons niet alleen was. En hebben ze weer al door het ontbreken van water de korpsen van, van Brussel en de civiele dreigbaar geroepen om te voorzien in de nodige hoeveelheid water we kunnen blussen. Naderhand en met de mensen van het bedrijf zelf en gezien de droogkamer, want daar ging het vaak over, dat de droogkamer palende was aan de grote oudmagazijn en met die daarmee klaar kunnen een aantal stapels verzetten, zodat dat ze achteraan, was ik laat verwerken, dat ze daar konden water uitputten om dus helpen een brand mee te blussen. Ja. Uh, we hebben geprobeerd van een, een overzicht te geven van de grootste brand in As. We hebben dat willen kaderen in het uh, licht van de op- en biefjes in As. En het is niet goed geweest dat we dat gedaan hebben. En het is natuurlijk een open ellende dat men de revue hebben zien passeren, maar het is toch ook wel een stuk geschiedenis van de pompeers uh, van As. En als je aan de pompiers vraagt... Uh, Gaat dan nog een keer brand, van hier is de periode van de brand, die zeggen de mandeltijd, nou ja, in augustus is een quo Een quwo dat is een quo moint. Als je noest en als het slecht weer begint, als, een, als de noepduvel als je kort komt. Als een het zijn kot komt. Ik heb sterk Sterks altijd horen vertellen, smalend, over de pompiers met hun handpompen, maar dat was hier asje zelfde. Als het internet brand, dat je thuis te moest verwittigen, of anders kost het op tijd niet zijn. In <tiedacht> de handpomp daar zie je staan, daar van veu, wat een gevaarte, en de mee lopen, en dan maar pompen voets. Ik al aan Luca van toch nog een keer boven te gaan ook. Hier is een mini-tentoonstelling in ingezet, Daniel. Het is de moeite waard vind ik je gaan te zien. Maar pas op als je boven gaat, want dat daar moet een opschrift hangen. daar, Want anders lukt hij mij als stijl tegen een balk. Hè. Hey, je moet de niet groot zijn. Zelfs een kutteling kan dat veunen. Brand, dat is altijd erg. Dat is onvoorstelbaar. Dat komt op het moment dat je het niet verwacht. Hè. En dat is altijd een ramp. En dat is tristig en tweet hier is gewoon. Van het vie en van het water. Maar het water moet er zijn voor meestal te minimaliseren en ook voor de geburen te bevrijdigen. Wat dan meestal uh, toelaat. Maar na, een brand is onvoorspelbaar, in de nat moesten thuis ter weuren Maar ik kan al voorspellen dat die nasmer een brand met alle zekerheid. Hè. Op de plein gaat branden, maar het branden, merkenavond. Noep duvel. En in al gezien, hier buiten liggen draaien stijren gereed. Ze gaan dan duvel niet alleen verbranden, maar ook al dat Het Zal nogal een boem geven. Hè. Ik paus, dan en... zal het wel als je maar En de mensen gaan daar ronddansen, en ze gaan plezant zijn, en ze gaan weer hun nannen zwieren en bravo en roer roepen. En couresses maken. Ah, hoe niet? hoera En coeresses maken van contentement. Terwijl dat je een echte brand te zien, dan zie je maar de misere. En dat is het verschil. Maar morgenavond garantie en de pompiers zullen dat op Veurland met een wagen zijn, moesten er niet uit de hand lopen. Gaat een brand in ons. en de mee willen met een besluiten. Het is dus nog nooit gebeurd dat er een brand kan voorspeld worden, maar je mag maar goed geluven, kom maar zien, morgenavond brand op de pluim. Nog duur. Bedankt allemaal voor jouw aanwezigheid en voor jouw aandacht. En allicht pakken we nog een keer een ander onderwerp aan in de loop van de volgende Moninoffwijken. U luisterde naar onze speciale aflevering aan die van Opustreek Radio Viva. Bedankt, eh, René en eh, Daniel. Bedankt, Piet, voor de techniek. En...